Goedemiddag, Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zeker twintig Afghanen omgekomen rond Kabul Airport. Sinds de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week werd ingenomen door de Taliban is het een grote chaos bij het vliegveld daar. Mensen raken verdrukt als ze proberen binnen te komen. En er zijn ook mensen doodgeschoten door de Taliban. En die chaos rond het vliegveld blijft, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Wat we wel zien is dat veel Amerikaanse en Britse media vertellen over militairen die hard werken om vrouwen en kinderen uit dat gedrang te halen. En uh, mensen met de juiste reispapieren ongeschonden door die chaos heen te leiden. Maar het is nog steeds onverminderd uh, druk en gevaarlijk daardoor. Vanmorgen zijn vier bussen met geëvacueerde Afghanen aangekomen in een militaire kazerne in Groningen. Het gaat om ongeveer 150 mensen. Ook zijn er Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul aangekomen in Nederland. Eredivisie voetbal vandaag. Ajax FC Twente speelde vandaag in Enschede gelijk. Het werd 1-1 aan het enthousiasme van de Twente-fans heeft het in elk geval niet gelegen. Het trapte een half uur geleden af en straks spelen Vitesse en Willem II tegen elkaar. In Friesland staan op sommige plekken de straten blank. Bijvoorbeeld in Woudsend en Heerenveen. Het komt door de zware regenval. Volgens Weer Online is in Heerenveen al 75 mm regen gevallen. Normaal valt dat ongeveer in de hele maand augustus. Bij een kringloopwinkel in Limmen in Noord-Holland is een doos met bijzondere inhoud gebracht. Vrijwilliger Wim moest even goed kijken. Wauw, hier moeten we wat mee, want dit is bijzonder. In de doos zat een stapel kranten en papier uit de Tweede Wereldoorlog. Waarom heeft iemand het bewaard? En zo opmerkelijk, de NSB, waarvan ik zeg dat is fout, tegenover de bevrijdingskranten, dat is puur goed. De stapel is nog in hele goede conditie en gaat de kringloopwinkel niet verkopen, maar schenken aan een museum. Want dit moet iedereen zien, vindt Wim. Ik zie echt dat hier een boodschap in zit voor vele andere mensen. En voor, vooral, ik denk aan de jeugd dan, voor de toekomst.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wept nu. Zandvoort op zondag.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 Zo dadelijk dus naar het Gasthuisplein. Ja, dat plein kennen we nog wel van ons oude studio... die daar gezeten heeft aan het Gasthuisplein in het geel-blauwe pand. Zo op de hoek met de Kruisstraat. Dat was Kruisstraat 2A. En zo dadelijk is Roy daar voor het wapen van Zandvoort aanwezig... bij het Zomerfestijn. Maar ken je hem nog? Hugo de jongen die zei, we gaan dansen met Jansen. En ja, het zou de Summer of Love worden. Nou... De nieuwe single van Shawn Mendes heet Summer of Love. Kiss is on your body, we're like Kevin, we were taking slow. Tangle in the sheets until the evening, there was nowhere to go. I've been taking mental pictures But when I miss you in the winter Staying up until the sunrise But you need be the last time It was the summer of love We were taking it slow, yeah Entangled in the sheets until the evening There was nowhere to go, no It was the summer of love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 Ja, ja, dat klopt, het is het de eerste keer. Uh, en natuurlijk, uh, vorig jaar wel gastvrij blij met allerlei leuke kleinere activiteitjes... ...waardoor uh, de andere organisaties ook aan mee kon, aan konden sluiten. Uh, nu is er uh, gewoon een kinderfestijn op het plein. Ja, ja nou ja, in ieder geval uh, de, de piraat die, uh, die gaat uh, schat zoeken. En uh, ja, uh, ja, ken jij die piraat? Of uh, ja, heb je hem al gezien? Of, uh, ver verleden ken ik hem wel, ja. Uh,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 Ja, de, het zijn allemaal gratis activiteiten en tot zes, tot zes uur op het Gasheidsplein. Ja, iedereen is van harte welkom om nog even te kijken. Ja, je zeker. kan uh, de, je hapje en je drankje daar op het plein doen bij de gelegenheid uh, die uh, daar, uh, daar zit. Dus uh, ja. nou, je, komt, uh, zo, je zo, komt helemaal niks tekort. Nee, ook zeker niet. Maar misschien ook, wel. er wordt ook zometeen nog geknutseld. Dat ben ik ook vergeten te vertellen. Iets met schelpjes zie ik op tafel. liggen? Dus, schelpjes?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 dat de antennes ja. lekker stralen tijdens ja. de Dutch GP en live verslag ja. van de race en zo. En, zo, dat... en allemaal op zin ook, hè? Dus dat komt allemaal goed. Maar, um, jongens, groetjes van Dolle Piri en van Roy, ik spreek jullie snel. Oké, okay, okay. heel veel plezier daar. Oké. Okay. Hoi. Hoi, hoi.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 this is nog veel en veel meer yes, yes, <laughs>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 Just it.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 Don't it come on? It feels like stuff this evening up. Come on, can I leave yeah. with you? I don't know, but should feel good. good.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 Een mooi feest op het strand of zo. En, uh, barbecue. Barbecue. Ja. Bar, barbecue knoetje erbij en zo. Helemaal gezellig. Ja. Nou, we hebben we het nog wel even over? Uh, Althans, je weet nooit wie er luistert, nou, wat, natuurlijk. Wat in het vat zit, dat verzuurt het niet. Nee, dat dus zeggen ze altijd. Dat hij lang bewaren. Heel goed. Nou, de evenementen, albert -Jan. Goed, ja, uh, ja. Afgelopen week weer een mooi evenement erbij gekomen. En wel in het Zandvoorts Museum.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 Gingen we op deze zondagmiddag je naar de herhaling we luisteren. Dinsdagmiddag even lekker naar Spanje toe met deze van...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 En uh, lekkere muziek. En lekkere muziek hebben we vanmiddag meegenomen naar uh, de studio. Want uh, ik ben even mijn discobakken ingedoken, Albert-Jan. En toen kwam ik uh, deze tegen. The Jacksons en Shake Your Body.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 To get closer to your soul And you do nothing Wat mij betreft een van de beste platen van uh, de Jacksons. Uh, met uiteraard eigenlijk ook uh, Michael Jackson. En dit was uh, Shake Your Body. Ja, die vond ik uh, vanmorgen dat, uh, in de oude platenbak. Uh, een beetje stof erop, maar dat heb ik er gelukkig weer vanaf gepoetst. En dan klonk hij toch wel weer aardig op de radio. Goed. Of niet? Ja, zeker. Hoor je ja, van zeker. iets? Ja, ze hadden geen kras op. Dat was, nee. Dat, dat, dat, was uh, dat, dat, dat was geen, geen vinyl. Dat bedoel ik. geen vinyl. meer. Nee. Nee.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 Ja, mevrouw kijkt een beetje ernstig. Oh ja. Wat is er aan de hand? Wat mee hoor. Nou, voor mij niks, maar mijn beide zonen, die kunnen niet naar de kampioen, die zijn uitgeloot. Ze hadden tribunekaarten voor, voor drie dagen in de voor de pitch Zaten ze, zaten ze, dus <laughs> nu niet meer. Voor ons nog. Het is nu even kijken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 Eh, maar die kaarten die gaan wij weggeven voor het reuzenrad Hadden we beloofd. Ja, nog twee kaarten. Twee kaarten. Dus die kan je nu gaan winnen. Nu heb ik twee weken geleden, of vorige week was dat, heb ik een prijsvraag gedaan. En ik vond hem zo leuk. Want het reuzenrad staat naast het Holland Casino hier in Zandvoort. Ja. En speciaal voor, voor de Formule 1 race staat op de Rotonde bij het circuit een heel grote roulette van van uh, het Holland Casino. Ja. En uh, ja, dat is dan uh, met het balletje, weet je wel, wat ronddraait, rrrap, En dan moet je op een getal uh, gokken. En dan uh, als je mazzel hebt, valt het balletje precies op jouw getal. En dan win je een hele mooie prijs. Even nagelang uh, je wat ingezet hebt uh, natuurlijk uh, bij het uh, Holland Casino. Nou hadden we vorige keer uh, de vraag gesteld van... Uh, op welk nummer uh, is uh, uiteindelijk dat balletje gevallen? Ja. Nou, uh, is dat uh, heel erg uh, makkelijk natuurlijk. Maar ik ga het niet vertellen. Want ik wil het nog een keer weten. Oh, ik dacht dat je een andere zou doen. Maar goed, nee. Nee, maar, ja, nee. Je, je wil het nog een keer nou weten. Nou ja, ik, okay. kan, ik kan het heel makkelijk zeggen. Het is uh, zo leuk van die uh, roulette. Want het is wel een uh, speciaal gemaakte uh, roulette. Ja, zeker. Speciaal voor uh, de race. Want uh, ja, het balletje is net niet op nummer 44 gevallen. En zoals je misschien weet... is nummer 44 het startnummer van...